Ik me mezelf in en stahijn, en min shururi en fusina, fala, Vandaag het volgende advies mee, namelijk het hebben van Gods vrucht. Het hebben van Gods vrucht jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Want Hij is het die zegt in de Koran, en terwijl Hij het onderwerp vaste behandelt, zegt Hij subhanahu wa ta'ala, O jullie die geloven het vaste, ...is jullie voorgeschreven zoals het degenen voor jullie was voorgeschreven... ...opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. Dus laten wij ons de komende tijd bezighouden met dit vers... ...en de betekenissen... En leerpunten doornemen. Die daarin zijn opgenomen. Die daarin zijn te vinden. Beste broeder en zuster. Wie aandachtig naar het voorgenoemde vers kijkt. Zal zien dat Allah subhanahu wa ta'ala. Aan het einde ervan zegt. La'allakum tattaqoon. Oftewel. Op dat jullie godsvruchtig zullen zijn. Dit omdat vasten. Een van de voornaamste redenen is die bijdragen aan het verkrijgen van meer godsvrucht. Hij die het eten, drinken en geslachtsgemeenschap achterwege laat omwille van zijn Heer, zal zonder meer door Allah subhanahu wa ta'ala geholpen worden om meer godsvrucht op te bouwen om meer godsvrucht te verkrijgen. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, in een Qudsi overlevering, in een hadith Qudsi, Hij zegt, Namelijk كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنى أجزي به Oftewel, alle daden van de zoon van Adam behoren aan hem, behalve het vaste. Dat behoort aan mij en ik geef er beloning voor. En waarom dit? Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk Yada'u wa ta'amahu min ajli. Oftewel, omdat hij zijn eten en lustgevoelens op zij heeft gedaan, heeft bedwongen omwille van mij. omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En een van de redenen waarom Allah ons heeft opgedragen om toegestane zaken zoals eten en drinken te laten staan in de maand Ramadan, is ter vergemakkelijking van het vermijden van verboden zaken. Want wie in staat is om toegestane zaken links te laten liggen, moet het absoluut niet als een probleem ervaren wanneer er van hem gevraagd wordt om de verboden zaken af te zweren. Dus vandaar dat het vaste bijdraagt aan het vergroten van godsvrucht, aan het vergroten van taqwa. Wat betreft degenen die ervan uitgaan dat het vaste zich beperkt door het niet eten en drinken, die hebben kennelijk geen flauw idee van de ware betekenis van het vaste. Daarom zie je ook dat zo'n persoon zijn tong niet betrekt bij het vaste, en alles wat God verboden heeft, zegt en roept. Ook zien wij dat hij zijn ogen niet betrekt bij het vaste, en naar alles kijkt wat in strijd is met het geloof. Ook zijn oren hebben nog nooit gevast en vangen alle zondige geluiden op. En luisteren naar verboden zaken. Tegen dit soort mensen zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: فليس لله en wa Oftewel, hij die het liegen en het handelen ernaar niet kan laten, hoeft van Allah ook niet zijn eten en drinken te laten staan. Het tweede leerpunt dat ik met jullie wil behandelen, zit hem in de volgende uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala, namelijk ayyamen ma'doodat. Als Allah subhanahu wa ta'ala heeft gesproken over de plicht van het vasten, dan zegt hij dat het gaat om een aantal dagen, voor een aantal dagen, ayyamen ma'doodat. Deze woorden schetsen de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala en geven aan dat de islam niemand wil belasten boven zijn vermogen het vaste is ons niet het algehele jaar opgelegd het betreft slechts een maand het gaat slechts om één maand daarnaast is er ook nog uitstel mogelijk voor degene die ziek of reizende is want Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk ايaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala de tun min ayamin Ogar. Oftewel voor een zeker aantal dagen geldt het vasten. Zullen jullie moeten vasten. Maar wie onder jullie ziek is of op reis is vast een aantal andere dagen. Die hoeft dan niet te vasten. In de periode van zijn ziekte. En tijdens zijn reistocht. Maar hij kan dit later inhalen. Dus hij krijgt uitstel van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zie hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is. Het derde leerpunt. Dat uit deze verse. Versen die te vinden zijn in Surat al-Baqarah, en die het onderwerp vast te behandelen, het derde punt die wij uit deze verse kunnen halen, is namelijk de volgende uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala. "Shahr Ramadan al unzila fihi al-Quran. Oftewel, de maand Ramadan is de maand waarin de Qur'an is geopenbaard. De maand Ramadan is de maand van de Koran, beste broeder en zuster. Vandaar dat de vrome voorgangers gewoon waren om zich vanaf het begin van deze maand te storten op het reciteren van de Koran. El imam Al Zuhri, rahmatullahi aleyhi, plachtte altijd bij het aanbreken van een nieuwe Ramadan het volgende te zeggen. Innamma huwa. Oftewel, het is nu tijd geworden. voor het reciteren van de Koran. en het voeden van de armen. Ook de imam Malik had altijd de gewoonte. Imam Malik, de grote imam Malik, die heel veel heeft betekend natuurlijk voor de islam. Deze man had altijd de gewoonte om tijdens de maand Ramadan. de zittingen van kennis. En het bestuderen van het hadith, van de overleveringen van de profeet, profeet sallallahu alayhi wa te mijden. En zich alleen bezig te houden met het reciteren van de Koran. En dit alles in navolging van hun grote voorbeeld. De profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Want zoals wij allen weten, was de profeet, sallallahu alayhi wasallam, ook gewoon... Om iedere Ramadan de Koran samen met Jibril salam, vrede zijn met hem, te bestuderen. In het laatste jaar van zijn leven deed hij dit zelfs twee keer. Dus de maand Ramadan, beste mensen, is de maand van de Koran. En niet de maand van eten, drinken, onzinnige gesprekken, kaarten, dammen, tv kijken, zoals het eraan toegaat. Bij vele moslims, jammer genoeg. Het vierde leerpunt dat wij uit deze verse kunnen putten, zit hem in de volgende uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer mijn dienaar jou over mij vragen, O oh Mohammed, ik ben nabij. En ik verhoor het gebed van degene die mij aanroept. Dit vers ligt in het verlengde van de versen die over het vaste spreken. En is prachtig om er naar te luisteren, om het te lezen. Een vers dat de moslim gemoedsrust, kalmte en vrede brengt. En het vaste, beste broeders en zusters, is een aanleiding. Voor het verhoren van iemands smeekbeden. Daarom dient men in deze maand al zijn wensen, verlangens en smeekgebeden aan zijn Heer voor te leggen. En neem daarbij altijd de volgende overlevering van de profeet in acht. Hij zegt namelijk... min Muslimin yadu bi bi aw kana له Oftewel, er is geen moslim die een smeekgebed richting zijn Heer verricht, waarbij niet om een zonde wordt gevraagd, of het verbreken van de familiebetrekkingen, of er zal Hem een van de volgende drie zaken toekomen. En hij zegt vervolgens, of Allah zal zijn smeekbeden verhoren, of deze gebruiken om Hem voor een slechte zaak te behoeden. Of Hij zal het voor Hem opbergen tot aan de dag des oordeels. Dus zo gaat Allah subhanahu wa ta'ala om met iemands meekbeden. Of Hij verhoort het, of Hij gebruikt het om een slechte zaak uit de buurt van die persoon te houden, of Hij bergt het op tot aan de dag des oordeels. Voor die persoon. Het vijfde en laatste punt dat ik met jullie wil doornemen in het kader van deze versen die het onderwerp van het vaste behandelen, is de volgende uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allahu yuridu al usr. Yuridu Allahu yuridu al usr. Oftewel, Allah wenst gemak voor jullie. En geen ongemak. Allah wenst voor jullie het gemakkelijke. En niet het moeilijke. En dit is een stelregel die betrekking heeft op alle islamitische regels. Geen van de regels van Allah wordt gekenmerkt door moeilijkheid. Last of hinder. Zoals sommige mensen beweren. Dat is niet waar. Allah subhanahu wa ta'ala wenst altijd het gemakkelijke voor zijn dienaar. En niet het moeilijke. Toen Allah subhanahu wa ta'ala ons het gebed voorschreef was dit als gemakkelijkheid bedoeld en niet als een moeilijke zaak. Vandaar dat hij ons vijf gebeden in plaats van vijftig voorschreef. Het was natuurlijk in eerste instantie, zoals we allen weten, vijftig gebeden. Hij schreef ons vijftig gebeden voor. Maar uit barmhartigheid en genade reduceerde hij deze tot vijf. Subhanahu wa ta'ala. Ook toen hij ons zakat voorschreef wilde hij zaken voor ons makkelijk maken en niet bemoeilijken. Vandaar dat hij slechts een klein deel van ons vermogen opeiste en niet alles. En ook datgene wat hij opeiste dient ter reiniging van het vermogen en doet ook het vermogen toenemen. Ook met het vaste was de bedoeling om zaken te vergemakkelijken en niet te bemoeilijken. Vandaar dat het gaat om één maand. Vandaar dat het maar één maand betreft en niet het hele jaar. Hij had ons ook het hele jaar de plicht van het vaste kunnen opleggen, maar dat heeft hij niet gedaan. Uit barmhartigheid en genade. Ook het hajj, oftewel de bedevaart, is een voorbeeld waaruit blijkt dat Allah het gemakkelijke met ons voor heeft en niet het moeilijke. Want hij legde ons deze plicht één keer in het leven op en niet ieder jaar. En niet alleen dat, hij stelde ook nog als voorwaarde dat men daartoe in staat is, fysiek en financieel. En zo geldt hetzelfde voor de resterende islamitische regels die Allah ons heeft geopenbaard. Beste broeders en zusters in Sahih al-Bukhari zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in een prachtige overlevering Inna fil jannati baban yuqalu rayyan Oftewel, in het paradijs bevindt zich een deur, genaamd ar-rayaan. Yadghulu minhu al-sā'imun. Oftewel, deze deur wordt slechts betreden door de vastende. Wala يدخله hu En niemand anders. Wa idá daghalu ogliq. Wa yuftah li gairihim. Fa idá Oftewel, als zij eenmaal binnen zijn, wordt deze deur dichtgemaakt en voor niemand meer opengemaakt. Zie de grote eer die de vastende toekomt. In zoverre dat zelfs Allah subhanahu wa ta'ala een deur voor hen heeft gereserveerd. Dus maak goed gebruik van deze prachtige maand. En laat deze kans jou niet ontglippen. Maak er goed gebruik van door de Koran te reciteren. Gebed te verrichten. Goed om te gaan met de mensen enzovoort. En tot slot wil ik jullie wijzen op vier zaken die ontzettend belangrijk zijn. Door twee ervan bereikt men het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Namelijk het zeggen van la ilaha illallah. In plaats van zich bezighouden met roddels en achterklap en lastenpraat. Kan men zich gaan bezighouden met het zeggen van La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamdu wa huwa kulli qadir. Dat is de eerste zaak, waardoor men het welbehagen van Allah kan, kan verkrijgen. De tweede zaak is listigvaar, oftewel het vragen van vergeving aan Allah. subhanahu wa ta'ala. Veelvoudig, keer op keer, telkens. Het houdt nood op, blijf altijd vergeving vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En de andere twee zaken zijn onvermijdelijk en van groot belang voor jullie allen. Namelijk het vragen aan Allah om ons het paradijs te doen binnentreden en ons te behoeden voor het vuur. Blijf dat vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En vooral in deze maand waarin een smeekbede verhoord zou worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Vraag Allah om het paradijs en om jou te behoeden voor het vuur. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala, zoals we hier bij elkaar zijn gekomen, vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om ons ook bijeen te brengen in het allerhoogste niveau van het paradijs, namelijk al verdoos al-a'la. Wa subhanahu wa bihamdika shadu la illa illa an wa tubu ilayk.